11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. De gids.fm is er zo met de totale verwarring van dementie. Jan van den Putten brengt het NOS-journaal. Het CDA is bereid om de begroting van het kabinet goed te keuren, maar wil in ruil daarvoor wel forse invloed op het beleid. Partij naar de BUMA wil dat lastenverzwaringen worden geschrapt uit het extra bezuinigingspakket van 6 miljard. Het CDA presenteerde zojuist een tegenbegroting met alternatieve plannen. Buma wil van de 6 miljard bezuinigingen een groot deel zelf kunnen invullen. Alleen dan wil hij het kabinet te hulp schieten. De coalitie heeft de steun van het CDA nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Het internationaal strafhof in Den Haag geeft vicepresident Ruto toestemming om tijdelijk terug te keren naar Kenia. Reden is de gijzeling in een winkelcentrum in Nairobi die nog altijd aan de gang is. Volgens een advocaat moet hij terug om zijn land te helpen. Proces tegen Ruto is met een week verdaagd. Ruto staat in Den Haag terecht voor mensenrechten schendingen... na de Keniaanse presidentsverkiezingen in 2007. Hij zegt dat hij onschuldig is. In Nairobi gebeurt volgens correspondent Koert Lindijer ook nu van alles. Er zijn opnieuw Keniaanse soldaten het gebouw binnen gedrongen. Onder hen worden ook blanken gesignaleerd. En dat zijn vermoedelijk Israëlische terroristen-experts... die hier in de afgelopen 24 uur zijn uh, gearriveerd. Bij de terreuraanval in het winkelcentrum zijn zeker 68 mensen omgekomen. Prinses Beatrix is ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is weer thuis, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Beatrix werd dit weekend geopereerd nadat ze was gevallen. Daarbij had ze haar jukbeen gebroken. Op Huis en bos zal Beatrix van de operatie herstellen. Het Greenpeace-schip Arctic Sunrise komt waarschijnlijk morgen aan... in de Russische stad Moermansk. Dat meldde Greenpeace en het Russische persbureau Interfax. De 30 opvarenden van het schip protesteerden in het Noordpoolgebied... tegen Russische olieboringen. Volgens het Kremlin gedroegen zij zich als Somalische piraten. Er is officieel nog geen aanklacht tegen de activisten ingediend. De Arctic Sunrise vaart onder Nederlandse vlag. Premier Rutte heeft Rusland om op opheldering gevraagd... over het optreden van de kustwacht.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 En vervolgens de wielen eraf gedraaid en zijn vertrokken met de wielen. En de politie gaat ervan uit dat ze de wielen op een ander groot voertuig hebben gelegd... en er vandoor zijn gegaan. De vrachtwagenwielen zijn in totaal zeker 30.000 euro waard. Dan het weer nog in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen eerst veel bewolking en nevel, later zon 17 tot 21 graden. Vanaf woensdag toenemen de kansen op een bui en een graad of 16. Het weer bij de ANWB met nog één file... Ja, één file. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en Afritberg een rode staat 4 kilometer. En dat is de nasleep van een ongeluk op de A20. U bent oververzekerd voor uw auto. Hoort u zo. Deze kerst kiezen uw medewerkers zelf hun kerstcadeau. Met de vvv cadeaubon. Want met 23.000 aangesloten winkels, pretparken en musea... is de vvv cadeaubon het ideale kerstpakket. Dat nooit over de datum gaat.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 Kijk op www.kadeaubon.nl VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Nederland telt ongeveer een kwart miljoen demente mensen. Een aantal dat met de vergrijzing de komende jaren nog zal stijgen tot boven de 300.000. Daarom vraagt de campagne Dementie en Dan deze week aandacht voor de ziekte. Maar Dementie en Dan is ook een vraag waar veel familieleden van patiënten mee worstelen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met iemand die je naam niet meer kent? Zometeen een intiem portret van een tamelijk vrolijke demente vrouw, gemaakt door haar dochter. Steeds vaker worden er via een sportevenement sponsors geworven voor onderzoek naar ziektes. Fietsen, grachtzwemmen, reuzenpadrennen. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het gebeurt voor het goede doel. En het was nieuws van RTL onlangs. De Oosterscheldekering is jarenlang verwaarloosd... en daarom staat de betrouwbaarheid daarvan onder druk. Op Schouwen-Duiveland blijkt het een generatiekwestie... of je daar erg mee zit. Verlangt u naar helder zicht op deze mistige morgen? Surf naar de een kwart van de eigenaars van een auto van tien jaar of ouder... heeft een all-risk verzekering, terwijl de auto nauwelijks nog iets waard is. Die conclusie komt uit een onderzoek van bureau GFK. Ook auto's ouder dan vijf jaar... kunnen vaak toe met een verzekering voor een beperkt casco. En een premie kan het dan tientallen euro's per maand schelen. Al is het geen honderden euro's. Waarom doen verzekeraars er niks aan? Je zou dus zeggen, miljoenen autobezitters zijn oververzekerd. Waar of niet waar... Niet waar, zegt Rudy Buis, hij is woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. En u kan niet anders zeggen, he, meneer Buis. Um, nou, ik kan zeker wel anders zeggen. Alleen uh, de term uh, zwaar oververzekerd, ja, dat is maar de vraag. Um, ja, consumenten moeten gewoon elk jaar gewoon zelf goed kijken... welke autoverzekering uh, heb ik, uh, tegen welke premie wil ik welke verzekering... Um, en daar, uh, daar de juiste keuze in maken. Consumenten moeten dat zelf doen. All Secure bracht het nieuws naar buiten dat miljoenen autobezitters oververzekerd zijn. Alsecure is een verzekeraar en is de enige die naar eigen zeggen autobezitters een waarschuwing geeft als een auto zes jaar oud is. Moeten al uw leden niet oproepen mensen te waarschuwen als ze oververzekerd zijn? Nou, dat laten wij aan de leden zelf. Um, wij als verbond uh, komen in de knel met mededinging... als wij uh, uh, onze leden uh, uh, zouden verplichten... of zouden, zouden zeggen dat iedereen dat uh, uh, maar moet gaan doen. Verplichten uh, hoeft niet natuurlijk, maar je kunt ze adviseren dat ze gaan doen, hè? Nou ja, uh, secure, uh, die doet dit, uh, vanuit het oogpunt van klantvriendelijkheid. Maar ik vraag het stap. juist voor alle verzekeraars. Ja, verzekeraars zijn er toch echt vrij in om dat wel of niet te doen. En ik denk ook dat dat voor de automobilist ook uh, het beste is... want dan kunnen zij ook kiezen waar zij behoefte aan hebben. Denkt u dat echt? Dat denk ik echt, ja. Waarom denkt u dat? Um, omdat uh, je soms ook een al-risk verzekering uh, nuttig voor je kan zijn... Uh, zelfs als je auto wat ouder zou zijn dan vier of vijf jaar. Geef eens één voorbeeld. Um, nou, ik wil er eigenlijk twee geven. Um, de eerste is dat uh, het zo kan zijn dat jij um, uh, nou, niet echt beschikt over veel spaargeld, noem maar wat... ...je auto uh, uh, rijd je tegen een boom aan... ...en met een WA-verzekering krijg je dan niks uitgekeerd... ...en met een casco-verzekering nog wel wat. De dagwaarde namelijk. De dagwaarde, precies. Maar dat is altijd nog iets... ...is dan beter dan niets. Um, en, maar daar komt nog een tweede uh, voorbeeld bij... Um, heel vaak is je auto niet meteen totaal los, maar is er sprake van schade en reparatiekosten kunnen ook hoog zijn. Uh, bij Castco-verzekering uh, keert je uh, verzekeraar dan wel de reparatiekosten uit en bij WA-verzekering niet. Dus ook dat is een afweging die consumenten moeten maken. Maar je krijgt in ieder geval niet meer dan de dagwaarde. Um, dat geldt alleen maar als je auto inderdaad totaal los is. Ja, en uh, op dat moment zou je ook kunnen stellen, je kan langzamerhand die premie qua hoogte afbouwen. Um, ja, daar dat kun, kun je als consument ook uh, zeker voor kiezen. Uh, het is denk ik ook nee, goed. Dat zouden de verzekeraars moeten doen? Uh, de verzekeraars, uh, er zijn dus nu verzekeraars die inderdaad zo'n premie alert geven. Uh, ja, als, uh, als consument uh, moet je daar zelf ook uh, gewoon naar kijken. Ja, maar er zijn verzekeraars, er is er één. Op dit moment? Nou, er zijn ook verzekeraars die ook plannen in die richting hebben, zijn er meerdere. Ja, noem er eens een paar. Ja, ik ga er geen namen noemen. Dat mag ik ook vanuit uh, concurrentiebeding niet doen. Maar er zijn meerdere verzekeraars die, uh, die dit uh, uh, nou ja, van plan zijn. Van plan zijn? Wanneer gaat dat in dan? Uh, daar kan ik niks over zeggen. Dat, uh, dat, dat weet ik ook niet. Nee, maar je betaalt je nog altijd suf op basis van de dagwaarde van het moment dat je hem kocht. En die dagwaarde neemt natuurlijk vrij snel af. Uh, het, kl het klopt inderdaad dat um, de nieuwbouwwaarde uh, de eerste jaren uh, snel afneemt. En uh, daarom is het ook verstandig om gewoon te kijken naar, zeg, vier tot zes jaar: van ja, voldoet de verzekering die ik heb nog uh, aan de dekking die ik wil hebben. En verzekeraars waarschuwen niet, want dan raken ze inkomsten kwijt. Want het is dus in hun nadeel om de klant te waarschuwen dat ze zijn oververzekerd. Nee, dat hoeft niet per se. Het is ook gewoon goed om te kijken naar de positie van de consument zelf. Uh, welke verzekering je wil. Voor de ene consument kan het inderdaad heel nuttig zijn om na verloop van tijd uh, terug te gaan van casco naar beperkt casco of zelfs een WA-verzekering. Maar het kan ook uh, voor de andere consument uh, toch handig zijn om wel een volledig casco-verzekering te houden. Um, want wat ook meespeelt is dat het zo kan zijn dat je een behoorlijk uh, hoge BM-korting hebt, behoorlijk korting van zeg 75 procent. En dan valt de premie ook bij volledig cascover een reuze mee. Nou, dan kan je toch nog gewaarschuwd worden. Meneer Buijs, welke auto rijdt u? Um, is dat heel uh, Welke auto rijdt u? Ja? U? Ja, ja ik, heb, ik heb een auto van een, van een Frans merk. Al lang? Uh, die heb ik al een tijdje, ja. Meer dan vijf jaar? Ja. Uh, ik heb hem meer dan vijf jaar. Olrisk ja. verzekerd? Hij is olrisk verzekerd. Zou ik niet doen. <laughs> Rudy Buijs, woordvoerder van het Verbond voor Verzekeraars. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dank je wel. Dag. De Gids. Bij de Oosterscheldekering denk je aan een massief deltawerk... dat standhoudt tot in den eeuwigheid. Maar na berichten over achterstallig onderhoud... en te weinig specialistische bij, kennis bij Rijkswaterstaat... ga je toch twijfelen. Ondanks de verzekering van minister Schuls... dat de Oosterscheldekering altijd aan de wettelijke eisen heeft voldaan. Hoe druk maken de zeeuwen zich eigenlijk over hun veiligheid? Verslaggever Robert-Jan Boy ging het zelf vragen. Te beginnen natuurlijk op die Oosterscheldekering. Nou meneer. Ja, goedemorgen. Het ziet er schitterend uit zo, hè? Ja, prima. In de uit. wind... Ja, de golven. Eh, normaal als het niet zo hard waait, dan ga ik met de fiets. Maar eh, ja. nu vond ik het maar fijner om met het bommetje te gaan. Je ziet de schuiven, nou, je ziet ze niet zitten. Maar onder die pilaren zitten de schuiven, hè? Ja. Ja, ja, ik kom hier al meer dan 30 jaar. Dus hm. ik heb ze zien bouwen. Juist. Eh, dus eh, toen die noodbrug hier nog, eh, nog lag, zo naar, ja. eh, naar de punt van Schouwen. Ja. Eh, dus, eh, en kent u het bericht over, eh, ja, toch hier en daar wat twijfels? Over onderhoud en zo? Ja, maar dat is al heel lang dat daar grote gaten zitten. Dus Ik heb nou zeker tien jaar geleden, denk ik, dat ik met een ex-collega met een vissersbootje... Ja. bij Burgersluis naar de Roggenplaats voer. En daar was het ook 48 meter diep. Ja. Dus, de gaten in de bodem bedoelt ik. Ja. En als je ziet hoeveel zand dat er vaak meegesleept wordt... En als je hier over de kering rijdt, dan is het water helemaal bruin. Dus ...enorme hoeveelheden zand constant verplaatst. Ja. En ja, nou, dan zie je weer dat de strand 20 centimeter hoger is... ...en dan is er ja. weer een halve meter af. Ja. He, dus ja, ergens wordt dat afgezet. Dus, ja. Ja. En of dan de juiste maatregelen genomen worden... Ja, ...dat, dat hoop, weet je niet. Dat hoop ik niet, dat nee. hoop ik dan. Maar volgens mij gaan daar heel veel tot een steen in... ...als je die gaten moet dichten. <laughs> Wat is er trouwens achterop, al die... Uh... Oh, dat zijn hengels met standaarden hengels. erbij en zo. Dus, dus ik ga hier uh, vissen vanwege de wind is het aan de andere kant uh, ja. uh, daar uh, niet zo fijn. Ja. Dus dan ga ik hier beneden maar... Nou, dat is een uh, mooi uh, uitzicht. He. Kijk ja. die wijdse watervlakten. Kijk die wolken vlieden langs ja, den einde. Maar je s'avonds met zonsondergang. Dat is het mooiste. En dan die blos op de wangen natuurlijk. Ja. Vanwege die stevige ja, bries ook. Ja, als je daar weer, weer binnenkomt, die hete gezicht. <laughs> ik ga er even doen. Een stukje verderop ligt uh, Zierikzee. En als je daar binnenkomt, dan zie je ja, de tractoren in de weer met de dijkversterking. Ja, ja inderdaad. Ja, mijn vrouw wel. laat hier twee uh, forse honden uit. Ja. Kijkt uit over het water, zo'n beetje. Ja, het vindt hier heerlijk lopen altijd. En u kent de berichten in Embegaan hè? Ja, over de Oost... Over uh, onderhoud, dit en dat, Ja, ja. Piekert u er wel eens over? Van tjo, tjo, tjo. tjo. Gaat het nee. water weer wassen en dan wat doen de dijken? <laughs> nee, nee, nee, daar heb ik geen, uh, geen moeite mee. Ik weet wel, een overbuurvrouwtje van mij heeft er al meegemaakt. Ja. Oude dame. En die is er wel bang voor. Die is ja. ook, uh, ook als het hard regent, dan heb ze al uh, ja, net zo best wel angst. Ja. Maar ik heb er geen moeite mee. Uh, nee. nee. Nee, ja, ik heb het ook niet meegemaakt, dus ik denk dat, dat, ja, dat je toch wel op een heel ander niveau zit dan. Ja, dan krijg je misschien toch wel eerder van, ja, het zal allemaal wel meevallen. Ja, inderdaad. Ja. Ik geef je eens naar de haven toe. We Succes. Hebben we een afspraak met uh, mevrouw Geluk. Oké, okay. ja. Van het Waterstootmuseum. Ja? Bekend? Ja, die is wel bekend. Ja, hier in de omgeving. Be ah, bekende per personality. Be bekende personality hier in de omgeving, ja, inderdaad. Ja. Nou, eens kijken hoe zij erover denkt. Oké. Okay. Uh, Rechts, links, bakboord, stuurboord. Naar rechts inderdaad, voor de onder. Rechts, vooruit. Heerst horen aan. In mijn graden huis. Je hoort van me. Dank je. Doei. Altijd druk. Waar ging het over? Oh, dit ging weer over de aanleg van uh, speelvoorzieningen aan de kreek bij Ouerkerk. Ah, heeft met, uh, niks met de oost nee, te maken. Nee, recht recht niet. Maar de kreken zijn wel gevormd door de ramp in 1953. Dus in die zin kun je het wel aan elkaar koppelen. Het blijft spelen. Ja, ja, ja. Daar is dit landschap natuurlijk door gevormd. Maar hoe zit het dan met de zorg bij mevrouw Geluk? <laughs> nou, ik maak me niet meteen grote zorgen. Want het leuke is natuurlijk, of het goede is... zou je ook kunnen zeggen, dat door alle commotie wat er ineens ontstaan is... dat iedereen, en vooral ook de verschillende overheden... nu toch wel ineens weer wakker zijn van... hé, hey, wat gebeurt hier? Want en men was toch ingeslapen? Nou, ik denk inderdaad dat als dat niet zou gebeuren... dan verslapt iets. Dat wat verslapt uh, dan precies? Nou, de zorg. De zorg om iets bij te houden. Onderhoud? Onderhoud is natuurlijk iets wat je gewoon moet plannen. Ja. En als je dat niet goed doet... Ja. Dan, en er gebeurt niks... Ja. Ja, dan verslapt het. Ik heb links rechts wat mensen gesproken. Men ligt er niet echt wakker van. En vertrouwd op de dijken, maar ja, de jongere generatie die maakt zich er minder druk om dan de, dan de oudere generatie. Hè? Maar dat is natuurlijk altijd zo. De mensen die het niet hebben meegemaakt, ja, die, die haalden de schouders een klein beetje op. Want die zeggen, joh, we wonen toch prima. Maar dat was in 1953 ook zo. Kijk, die mevrouw met die honden, ja? die sprak ik net. Ja. Dit is mevrouw geluk. We hebben geluk. elkaar zojuist tegen inderdaad. Ja. Oké. Okay. <laughs> Ja, inderdaad. En uh, we moeten alert blijven, zegt mevrouw uh, Geluk. Oké, okay, nou maar ja. Maar dan... de boel is wel een beetje opgeschud door alle berichtgeving en zo. Ja, oké. Okay, nou, dan zal ik mijn uh, opblaasbootje maar vast op zolder leggen. De <lacht> jongere generatie, ja, die, ja, ma die er ja. maakt er grapjes over, hè? Ja, nou ja, ze zeggen ook wel, ik kan zwemmen. Maar ja, dat is. <lacht> op 1 februari uh, was er weinig te zwemmen in dat koude water. Dat is natuurlijk gewoon. Maar mensen, en dat is een van de grootste punten natuurlijk. Nederland ligt half onder de zeespiegel. Ja. Dat weten we, in theorie. Ja. Maar mensen realiseren absoluut niet wat dat inhoudt. Want dat houdt namelijk in, als er een dijk breekt, dan komt er gewoon... want dat gebeurt altijd met een storm, dat kun je bijna donderop zeggen natuurlijk. Dat gebeurt niet zomaar. Ja. Dan komt er vier, vijf meter water naar binnen. Mensen realiseren zich ja. niet waar ze wonen. Maar, nou ja dat, ja, dat is inderdaad wel zo. Dan ga je er wel over nadenken, inderdaad. Ja. Nou, mevrouw, loop je verder met de hondjes? Ik loop verder met de hondjes, inderdaad. Wat een wandeling is dit geworden. Ja, heerlijk. <laughs> Fijne dag. Doei. Doei. Het verhaal over de zee die geeft en de zee die neemt. Maar gelukkig is iedereen door de berichtgeving... over de Oosterscheldekering wakker geschud. Al dus Ria Geluk van het Watersnoot Museum. De Deltawerken zijn dus eigenlijk nooit af. Hey, Fisher Zee met de Worker. Michel Z sloot in 1978 een platencontract af en in 1979 kwam Word Salad. En daarvan deze bescheiden hit, The Worker, maar die staat nog altijd in de Radio 2 Top 2000. De Gets. Zo dement zijn dat je je dochter niet eens meer onderscheidt van je moeder en telkens niet meer weet of je man nog leeft. Er zijn zo'n 250.000 dementenouderen in Nederland... in verschillende gradaties. Deze week aandacht voor hen op radio en televisie. En bij ons hoort uw oud -vader collega Marijke Smit... die in 1997 een prachtig portret maakte van haar dementemoeder. Van belang. Presentatie Marijke Smit. We kunnen wel eens lachen hoor. Gelukkig maar. Hè. Nou, zeker weten. Wij lachen, wij zijn geen Zagarijn. Nee, gelukkig niet. Nee, hè? Wij kunnen samen ook wel eens lachen, hè, zuster. Altijd. Altijd. Wij zijn nooit Zagarijner. Nee. Ik ook niet. We kunnen samen inderdaad lachen, mijn moeder en ik. Ze heet Sjaan Schmid En ze is 87. Vier jaar geleden werd ze opgenomen... in het psychogeriatrisch verpleeghuis Zonnehoeven hier in Hilversum. Die verhuizing, na 83 jaar Rotterdam, drong nauwelijks tot haar door. Mijn moeder is dement. Haar geheugen laat het afweten. Over Joop, haar man, mijn vader, die in 89 is overleden. Over Dieneke, haar tweelingzus, die er al 42 jaar niet meer is... en waar ze me steeds vaker mee verwart. Ik merk het als ik haar opzoek, gemiddeld eens per week... Voor veel mensen is het een schrikbeeld. Op je oude dag de dingen niet meer goed om een rijtje hebben. Je familie misschien tot last zijn, opgenomen worden. Bij mijn moeder ligt dat wat anders. Ze is een tamelijk vrolijke demente. Al verschijnen natuurlijk ook bij haar zo nu en dan de tranen. Vijf maanden lang heb ik tijdens mijn bezoekjes opnameapparatuur meegenomen. Tussen kerstmis vorig jaar en Pasen dit jaar. <klaar> Wie heb je nog meer meegemaakt van onze familie? Diene. Nou, allemaal. Nou ja, dat was mijn tante, hè, dienike, ja. Tante Diene. En ik ben toch ook je tante? Nee, wat ben jij nou voor mij? Dochter. Ja. Jij ja. bent mijn moeder. Ik ja. ben jouw dochter. Oh, ja, dat bedoel ik. Ja, ben je mijn moeder? Nee, ik ben je dochter. Je bent mijn dochter, ja. En, dan, ja en, ik was, en mijn man en ik zijn daar altijd zo trots op. Ja, op mij? Ja, op u, ja. Op u. Ja, dus, ja, geen u te zeggen, ben je eigen kind. Zeker er zo voornaam uit. Ja, zeker. Ja, dat is nog waar ook. Worden er nog oliebollen gebakken vandaag? Ja? Mijn moeder, moeder bakte toen vroeger, toen wij klein waren, bakte ze oliebollen. Hoor. En dan kwam ze ermee om En vader ook. En die deed dan zo gek erbij. Die, die maakte er sprongen mee. <laughs> en dan ving die ze met zijn mond op. Oh, dat hebben wij wel eens gelagd getuigd. Ik denk ik kom je nog even een prettige Oudjaarsavond wensen. Oh ja, is dat vanavond? Ja. Oh Oudjaarsavond. Is het buiten lekker? Koud, heel erg koud. Meen je dat nou? Ja. Eerlijk waar? Ja. <laughs> Winter? <laughs> en ik dacht dat we in de mei zaten. Zo, zon, in de zon. Kun, kan je dat nou later nog aan moeder laten horen? Of wat zal ze lachen als ze mij hoort kwabbelen. <laughs> Heb jij avond gehad? Nee, dat is vanavond. Is dat vanavond? Het begint vanavond pas, oudejaarsavond. Ik dacht dat het al voorbij was. Zo, moeder. Zit jij te dutten? Ja. Ik wil je even een gelukkig nieuwjaar wensen. Oh, lief. <lacht> is het dan een gelukkig nieuwjaar? Ja? Denk je dat het een gelukkig nieuwjaar wordt? Ja, nee. Dat, dat, ik weet helemaal niet hoe ver het is. Zo, gelukkig niet meer. Leuk, Ja, Een beetje in de war, Ja, ik ben wel eens in de war, hè, Ja. Ik ben wel ja, eens in de war. Ja, maar dat geeft niet. Ik Ja? ja. Hi. Nee? Ik ging huilen. Ja? Ik weet niet, ik. het. Ik weet het niet. Komt het van de muziek? Ja, <laughs> en ik, ik vind dat ik zo. Dat ik zo stom ben dat ik helemaal niks meer kan. Ik word er wel eens verdrietig van, hoor. Ruus. Maar het helpt niet. En Joop heb ik ook nog. Nee, die heb ik niet meer. Horis, die is dood, hè? Ja, dat heb, dat heb ik toch goed begrepen, ja. Enge. Ja, dat is eng hoor. La, la, la, la, la, la. Heb je het opstaan? Ja. La, la, la, la, la. Wij konden dit met mijn moeder zingen dat. Oh ja, was zo leuk. Nou, gaat het weer een beetje. Ja, ja. ja. <laughs> als ik maar lachen kan. <laughs> Heb je dat opstaan? Wie ben jij ook alweer? Ik ben je dochter, Mareike. Mareike, oh ja, je bent Mareike, ja. Nou zie ik het aan je bril. Ja. Ga je even met mij een kopje koffie of thee drinken? Waar? Hier in de gemeenschappelijke ruimte. Mag dat? Tuurlijk. Kan dat? Tuurlijk. Hebben we er zin in? Uh, nou ja, dat weet je van. Wat wil je, koffie of thee? Ik heb liever koffie. Nee. Als het nog iets is hoor, een ander steen, als er niet anders is. Fijn, neem het ook hoor, voor mij. Richten. Zeg maar jij tegen je eigen dochter. Ben ik je eigen dochter? Wie ben je dan? Ik ben jouw dochter. Ja. Ja. Oh wat lief. Ik mag je zo graag. Ja. Was je het haast weer vergeten dat ik jouw dochter was? Ja, want je weet, er is er nog een en die lijkt dan op jou. Ja, ja maar je hebt maar één dochter. Ik heb maar één. Nou, ik heb er nog kleintjes. Nee. Maar die lopen hier niet. Nee. Fijn hoor. Zal ik eerst eens koffie gaan verzorgen? Wil ja. je er dan ook wat lekkers bij? Een uh, Stroopwafeltje of zo? Ja, zoiets. Ja. Maar voor jou ook hoor. Ja. Dat zet het maar dan op mijn naam. En dan uh, bet ik, betaal ik het wel. Ja. Vanavond. Kost het jou niet te veel? Wat? Dit. Die stroopwafels bedoel je? Ja. Nee, ja. die heb jij betaald. <laughs> dat geef niet, hoor, want ik ben dan zo diep Dat ik dat niet erg vind. Zo. Hier is de is melk. De melk, oh, mijn wat lekker. dat jij dat nou doet, ik vind ik nou zo heerlijk. Of het mijn eigen zus is? Ben je mijn eigen zus? Nee, ik ben je eigen dochter. Je eigen dochter, ja. Ben jij dienke? Nee, ik ben Marijke. Marijke, oh ja, oh. Ik dacht dat je jonger was. Nee. nee. Ik ben je volgende week jarig? Ja. Ja. Oh, wanneer? Uh, volgende week dinsdag. Ja. En hoe laat? Hoe oud word je? Uh, wat dacht je ongeveer? Nou, ik zou het niet weten, ik durf het niet te noemen ook. Nee, kan 52. Het... Oh, nou, dat is wel wat ouder, maar ik ben geloof ik iets ouder. Hè? Ja, als je mijn moeder bent, ben je vast iets ouder. <laughs> Leuk, hè, dat je mee... als jij mijn moeder zou zijn. Nee, jij bent mijn moeder. Huh? Ik ben jouw dochter. Nou, ja, dat bedoel ik jouw maar dochter. Maar dat is niet zou zijn, ik huh? ben je dochter. <laughs> <laughs> vind je dat fijn? Ja, dat vind ik fijn. Hoe kan dat dat jij mijn dochter bent? Nou, 52 jaar geleden heb jij hem op de wereld gezet. Nee, toch? Eerlijk? Van je, van je moeder, van jouw moeder? Ja, dat ben jij. <laughs> oh ja, dus je bent een eigen kind van me. Oh, wat heerlijk. Wat zou mijn vader dat leuk vinden en mijn moeder. Ja, maar die weten dat. Ja, oh, ja. Oh, ze hebben het niet over... Want ze hebben mij toch meegemaakt als klein kleinkind? Ja, dat... Ja. Daar ben ik als kind toch vaak geweest? Ja, ja dat weet ik nog. Weet je wel, bij de werkplaats van opa, dat hij aan het draaien was, was hout oh, aan het draaien? Ja, oh, wat leuk, hè? Is Joop hier nog? Die hebben we niet meer. Is die dood? Is Joop dood, hè? Hoe kost dat gaan komen? Hij was ineens dood in zijn stoel. Heb ik dat... Weet het zeker? Want anders moet ik hier, je kan ik hier niet blijven. Jawel, je kan hier blijven wonen hoor. Tot je dood gaat. Oh, nou ik wil wel dood hoor. Ja? Ja. Ja, beetje weet je wel. Want jullie zijn heel lang getrouwd geweest. Hè? Ja, ja. Nou, ik ben ook bij die begrafenis geweest. Vooran liep ik ja. heen. Eh, ja. ja, ik was dan de vrouw. De vrouw van de man die dan in die kist lag. Boe. Dat zijn enge dingen geweest hoor. Ik heb zitten huilen in mijn eentje. Hierboven hoor. niet bij de mensen waar ze bij zitten. Maar ik vond het wel eens eng. En dan kwamen wel eens wat traantjes in mijn ogen. <laughs> Gekke. Wat zou Joop lachen als hij dat ziet? Is? Waar is Joop? Heb ik hem dood? Is hij dood? Heb ik het toch niet gedroomd? Hoe kan dat nou? Ja, oude mensen gaan soms dood. Hij stond oh, ja, was hij oud? 77. Hoe oud ben ik dan? Haast 100. 87? Oh, jekkes. Vind je het niet vervelend dat je op een vierpersoonskamer slaapt? Nee. Waar slaap? Dat, wordt dat nou? Nee, dat heb je altijd. Ja, nou ik kan het tegen hoor. Want het zijn normale mensen, gelukkig. Maar ik blijf in, ik heb dan mijn bed nog een. een, een een stuk waar je naar beneden kan. Nou, daar ben ik zo beneden. Ja, ja. En dan komt Joop ook. En dat vinden we dan nog wel eens gezellig, hoor. Nou, en dan is Joop hier geweest. En dan zegt hij, ga je mee naar bed, Jan? Ik zeg ja, hoor. En nou, En dan weet de zuster dat ik kom te kijken. Dat ik er lig, inderdaad. Marijke Smit en haar moeder in 1997. Deze week veel aandacht aan dementie op radio en televisie. Dit is radio 1. Het is bijna 1 over half 12. Hier is Jan van der Putten met het NOS-journaal. CDA is bereid om de begroting van het kabinet goed te keuren. Maar wil in ruil daarvoor wel forse invloed op het beleid. Dat zijn partij uit de BUMA bij de presentatie van de tegenbegroting van het CDA. BUMA wil de uitkeringen koppelen aan de ambtenarensalarissen. Dat zou betekenen dat mensen in de bijstand er volgend jaar niets bij krijgen. En ook in de zorg wil BUMA een nullijn. In de plannen van het CDA krijgen chronisch zieken en gehandicapten er geld bij. Het Greenpeace-schip Arctic Sunrise komt waarschijnlijk morgen aan in de Russische stad Moermansk. Dat meldde Greenpeace in het Russische persbureau Interfax. De 30 opvarenden van het schip zitten vast aan boord. Ze protesteerden in het Noordpoolgebied tegen Russische olieboringen. En volgens het Kremlin gedroegen ze zich als Somalische piraten. Prinses Beatrix is weer thuis, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ze is ontslagen uit het ziekenhuis. Beatrix werd dit weekend geopereerd nadat ze bij een val haar jukbeen had gebroken. En op een bedrijventerrein in Venlo zijn dit weekend... ongeveer 40 wielen van vrachtwagens gestolen. De vrachtauto's waren met een krik opgetild. En door het opengebroken hek zijn de dieven vertrokken, zegt de politie. De schade bedraagt zeker 30.000 euro. En dat zijn de hoofdpunten. Edwin Gerritsen vanuit Den Haag met, met, wat? met wat? Ja, geen files, Felix, maar wel een vertraging bij de spoorwegen. Tussen Breda en Tilburg hebben treinreizigers... meer dan een uur vertraging... Door een brandmelding rijden er tussen Geelse Rijen en Tilburg geen treinen. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Zometeen Ierland heeft het glas op Arthur's Day. Dit is Fleetwood Mac. de grootste heeft van Flitjoe Mac gezongen door Christine McVie. Dit nummer schreef samen met de toenmalige man Eddie Quintella. Uit 1987, Little Lies. Vara. De gids .fm. De Wereldontvanger. Willem Frank Nood, dus. Goedemorgen Willem Frank. Goedemorgen. Uh, om te beginnen heb ik wat uh, muziek voor je meegenomen. Ken je wat, muziek? Eh, Felix? Emily Sunday zat erin, hè? Die mij. Die zat er in het midden, ja. Het begon met, uh, met de Schotse rockband uh, Biffy Clyro. Manning Street Preachers daar op het eind. Dit is een beetje een dwarsdoorsnede van de belangrijkste bands en artiesten... die deze week in Ierland optreden tijdens Arthur's Day. Ja, het is een, een nationaal evenement op 500 verschillende plekken in heel Ierland. In allerlei pubs, daar komen dan uh, artiesten. Uh, het zijn meer dan duizend live optredens gepland. En als je op Twitter kijkt, er zijn ontzettend veel jonge Ieren... die niet kunnen wachten tot het zover is. Donderdag, 26 september, Arthur's Day. In the year 1759, Arthur signed the lease and the legacy of Guinness was born. Now every year at 1759 on Arthur's Day, we toast to the man himself. Arthur! A remarkable man and his remarkable legacy. In 2009 werd Arthur's Day, bedacht door de reclame mensen van een enorm drankenimperium, Diageo. En de aanleiding was dat Arthur Guinness in 1759, toen was dat dus 250 jaar geleden, de huurovereenkomst tekende van een pand waar hij zijn brouwerij zou vestigen. Nou, dat was de geboorte van dat bekende zwarte bier met die bruine kraag. En dus wordt nu in Dublin jaarlijks en trouwens op talloze andere plaatsen in Ierland en over de hele wereld, Singapore, Londen, ook pubs in Amsterdam doen aan mee. Daar wordt om om 1 eh, voor 6, om 17.59 uur. Het glas geheven en eh, feest gevierd met heel veel muziek. Voor beginnende eh, en kleinere Ierse bands levert dat veel publiciteit op. Ja, en de, de grotere bands en artiesten die krijgen daar natuurlijk goed voor betaald. En ze vinden het allemaal prima, zoals Mika, die vorig jaar in Dublin optrad. Het concept of hijacking a city to, to, to put free gigs in it, in, in intimate places. Where we all started. We all started, I mean, we all started in tiny clubs en pubs. Ja, Mika, die vond het wel mooi. Hè? Uh, met Arthur's Day wordt dus in, in heel die stad in Dublin, uh, worden alle zaaltjes en, en pubs die worden overgenomen. Heel intiem allemaal, want zo zijn uh, ja, ook de grote artiesten natuurlijk oh, begonnen. Arthur's Day, dat klinkt bijna als een nationale Ierse feestdag, maar dit is dus gewoon een commercieel evenement. Ont ja, ontzettend commercieel. Uh, maar als je, het, als je het zo voor het eerst hoort, of als je dat zo'n beetje meekijkt, zou je echt denken van, nou, dit, het is echt een soort nationale feestdag. Heel populair, ook weken van tevoren. Uh, dan, dan doen Guinness en die pubs via uh, Facebook en Twitter sturen ze aankondigingen hè, van wat voor bands er allemaal komen. De line-up van wat er nog te wachten staat. Ja, en al die berichten worden natuurlijk weer doorgestuurd door, uh, door de Ieren die dit allemaal wel zien zitten. Er zijn reclames op tv. Uh, grote billboards met, recla met reclame. En de Ierse minister van Toerisme die werkt samen met Joe. Dus met dat drankenconcern om Arthur's Day te promoten. En om dit jaar meer uh, toeristen naar Ierland te krijgen. Want als je aan Ierland denkt, dan ja, denken heel veel mensen toch wel een beetje aan Guinness. Hè. Dat is wel het idee erachter. Maar wacht even, gaat het niet wat ver als, als minister, als je regering, om je te verbinden aan zo'n bierfeest? Dat, dat gaat verder. En de, de kritiek uh, op Arthurs Day begint in Ierland wel aan te zwellen. Uh, vorig jaar al schreef Emer O'Toole in haar column in The Guardian... dat de kinderen van haar vriend die waren thuisgekomen van school... en ze hadden van die zelfgemaakte knutselwerkjes hadden ze meegenomen. En wat waren dat? Glanzende zwarte pines met een schuimkraag van stukjes wol. Nou, Tot ontsteltenis van hun vader, die belde kwaad de school op. En voor de Ierse zanger en uh, gitarist Christy Moore is de maat vol. Hij bracht vorige week een liedje uit waarmee hij de vloer aanveegt... met. Uh, die dat drankenconcern, met Arthur's Day het promoten van, van drinken en het, uh, het overmatig alcoholgebruik op zo'n dag een Elco day, zoals Moore de dag noemt in zijn lied. Arthur's -day, it's again. He's the, porter, by the advertising man. The in the Christy Moore hij zingt over, over jongeren die met, met zoete alcoholische drankjes worden. Ze worden aan het drinken gezet. Hij zingt over de reclame mensen die Arthur's Day promoten. Ambulancebroeders ja, die ze eigenlijk overuren draaien en met al die ellende worden, worden opgescheept. De eerste hulp in de, in de vuurlinie vol met dronkenlappen. En als de pubs gaan sluiten, dat zingt Moor ook nog. Dan is Diego in geen velden of wegen te bekennen. En hoe is dit tegengeluid van Moor ontvangen? Ja, ja, op Twitter bijvoorbeeld, hè, waar je dan snel kijkt, ja, dat, dat, dat, hoe kan het ook anders? Uh, daar zijn de, de meningen zijn nogal uh, Deelt gemengde reacties, er zijn hier te vinden. Uh, die, die, uh, die vinden dat Christy Moore maar beter een hobby kan gaan zoeken. Ik bedoel, ja, de, ze vinden dat Arthur's Day toch een leuk feest is. Dat hij moet zich niet aanstellen, dat moet je niet verpesten maar er zijn ook mensen die het wel helemaal met Moore eens zijn. En zijn, uh, zij vinden zijn liedje een schot in de roos. En de zanger krijgt ook steun van Alcohol Action Ireland. directeur Suzanne Costello. It is encouraging that you see big significant figures like Christine Moore. Making statements like this, and I think it be hugely influential. I think we will balance up some of the argument that in the past has always seen that the music industry can't exist without events like Arthur's Day, which I think is completely untrue. Costello vindt het, ze vindt het hoopgevend dat een grote naam als Christy Moore zo'n statement maakt, en zij denkt dat het heel veel invloed zal hebben. In het verleden werd altijd gezegd dat de muziekindustrie niet kan overleven zonder dit soort evenementen als Arthur's Day. Nou, dat is, dat is volgens Costello onzin, en dat wordt nu dus gestaafd door Christy Moore en haar organisatie. Die alcohol Action Ireland probeert alcoholmisbruik terug te dringen. Ze hebben becijferd dat al dat gezuip... jaarlijks voor een maatschappelijke schade van 3300 euro... per Ierse belastingbetaler zorgt. Ik heb zo'n vermoeden dat zulke cijfers weinig indruk maken op de Ieren... die zin hebben om donderdag gewoon het glas te gaan heffen. Ja dat, ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar het lijkt er wel op dat er in Ierland een beetje een, een maatschappelijk debat op gang, is, op gang het komen is over dat uh, overmatig alcoholgebruik alcohol en over het organiseren van feesten als uh, Arthur's Day. Nou, Diego het drankimperium, blijft volhouden dat hun feest vooral bedoeld is om Iers muzikaal talent te promoten... En dat ze hun uiterste best doen om drankmisbruik te ontmoedigen. Maar daar lijken ze niet echt goed in te slagen. Want vandaag schrijft de Ierse artsenvereniging in een opiniestuk in de krant... dat het aantal gevallen van levercirrose is verdubbeld in 20 jaar tijd. En daar zijn ook steeds meer jonge mensen bij. Willem Frank de Noot, dank je wel. De eerste echte Nederlandse natuurfilm na Bert Haanstraans bij de beesten af... gaat vanavond in première. De nieuwe wildernis gaat over de natuur in de Oostvadersplassen... tussen Almere en Lelystad. Eén van de drijvende krachten achter de film... is media tycoon of tycoon Lex Harding. Wat heeft hij met natuur? En gaat Radstaak loopt met boswachter Leo Smits van Staatsbosbeheer... en Lex Harding midden tussen de koninkpaarden in de Oostvadersplassen. Ja, dit is het wel, hè? ja.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 Die deze is wel heel uh, vriendelijk. Ja, je hoort het niet, maar we, we staan ogen in <laughs> oog hier je wow. de paard. Hij Prachtig. komt bij jou ook even snuffelen. Ja. Hallo. Ik zit even aan de microfoon. <laughs> ja. Ja, deze Henkjes, die dacht van, uh, jullie zijn in mijn territoria en uh, ik kom jullie ook eens even begroeten. Prachtig, mooi. Maar Prachtig. zo te zien zijn we een goed volk. Nou, het leek wel een welkom. Ja, ja, ja. <laughs> bijzonder moment. Dit soort bijzondere momenten, zitten die ook in de film?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 het is gewoon zo. En dan laten nu andere mensen die laten dat uh, zien. En ik denk dat de, de, de deze film dat gewoon, uh, ja, het, verhaal, het echte verhaal wordt gewoon verteld. En dan uh, mag je zelf zien wat er gewoon mee gebeurt. Nu nog die leven hier, hè? Ja. De, wolven. de wolven. De wolven, ja. ja. ja. ja. Hij is helaas, uh, in, in, in luttelgeest, is die uh, geëindigd. Hij was een op weg. Hij was al uh, was in op de weg, de maar. Hij was in de ja. Dus het zou maar kunnen zijn dat je komende winter hier wolven sporen.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 Uh, is dus om je, je heen? Een, ja, hier heb je een rond horizon. En, maar als je echt de hoogtepunten wil zien, dan moet je naar de bioscoop. Het komt heel goed uit, want vanaf donderdag draait de nieuwe wildernis... in meer dan 100 bioscopen door heel Nederland. Dus ook vast bij u in de muurt. De muur. Terwijl het langzaam licht wordt in Frankrijk... gaat het peloton in een lange stoet de Alp op. In de strijd tegen kanker. En iedereen fietst wel voor iemand. Mijn vader en mijn uh, oma staan allebei allemaal voorop. En dat geeft extra kracht? Absoluut. Volgens de betrokkenen maakte het niet veel uit... dat de oprichter van Alpdu 6 drie ton in zijn zak stak. De wielerwedstrijd die geld ophaalt om kanker te bestrijden... bracht maar liefst 25 miljoen euro op. Sporten voor het goede doel. Dat kan op vele manieren. En misschien wel zoveel dat we kunnen spreken van een wildgroei. Over dit fenomeen ga ik praten met marketingdeskundige Charles Borremans. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Zelf wel eens, uh, ja, ik heb jou zien hardlopen. Ja, met spieren we... voor spieren. Ja. Heel veel sim. Ja, 21 april was dat. Ja, hebben dus we elkaar je doet gezien. zelf ook mee aan dit Jawel, soort goede ik, ik doe dat wel. Ja. ja, weet je, vaak weet je helemaal niet dat het echt een run is voor zo'n goed doel. Je doet gewoon aan zo'n uh, zo hardloopwedstrijd mee. Omdat het gewoon leuk is. Uh, maar inderdaad, achter de run in zat de stichting, of zit de stichting Spieren voor Spieren. Ruim 30.000 euro opgehaald. Ik heb ook nog wel eens uh, meegedaan aan... ja, of dat nou echt sporten is. Dat is, uh, zijn van die toerritten, van die puzzelritten. Ja. De Rode Kruis Rally. De nationale Rode Kruis Rally, moet ik zeggen. Met uh, klassieke autootjes. Doen er zo'n 100 auto's aan mee. En ook in het verleden wel aan de Nierstichting Rally. Dus het zijn allemaal goede doelen. Hè? Stichting Spieren voor Spieren. Nels Rode Kruis, Nierstichting. En deze week is de Week van de Dementie. Daar heb ik het al over gehad. En ja. voorafgaand eraan was er de Two Bike for Alzheimer. Ja. Sponsortocht. Dat is ja. een tandemtocht. van hebben 400 hoor. kilometer door Nederland... Op d'U6 kennen we natuurlijk allemaal, maar deze wellicht wat minder. Welke andere evenementen zouden we in, dit, in ieder geval wat beter moeten leren kennen? Vind jij? Nou Soms uh, heb je helemaal niet in de gaten eigenlijk dat er uh, goede doelen achter zo'n groot evenement zitten. Bijvoorbeeld de uh, Dam tot Damloop, uh, die gisteren gelopen is. 55.000 deelnemers voor de 29e keer van, uh, van start gegaan. Uh, de 10 Engelse mijl tussen Amsterdam en Zaandam. Het grootste hardloop evenement van Nederland. Maar er zitten dus ook een aantal goede doelen achter. Uh, Ride right to play. Dat is een internationale organisatie die zich inzet voor de kinderen om te sporten en te spelen. De Stichting Witte Bedjes. Dat is geleerd aan het Parool, de Krant, Samen met geld in fysieken en gehandicapten of anderszins uh, hulpbehoevende kinderen. Maar ook op de een of andere manier is het Dance for Life. Dat is die organisatie die met jongeren werkt in het kader van aidsbestrijding en preventie. Die zit er, is er ook aan verbonden. Maar dat zou je niet meteen zeggen. Van de Dam tot Damloop. Maar die, die goede doelen zitten er wel achter. Ja. Uh, bij sommige evenementen is het meer zicht. Alptu 6 Je noemde het net al: zes keer de Alpe du op. En die Amsterdam City Swim natuurlijk. He? Amsterdam City, City Swim voor de ALS Stichting. En Pink Ribbon voor de organisatie die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker. Dat zijn wat meer uitgesproken goede doelen lopen. Um, maar ja, in ieder geval, er wordt op dit gebied heel veel gedaan voor goede doelen. En welke sport is dan het populairst? Ik denk toch wel hardlopen, gewoon omdat het een hele grote sport is. Uh, en nog steeds enorm groeiend is. NSC Hansblad had daar vorige week, uh, vorig weekend, veel aandacht aan besteed. Uh, je kunt op allerlei manieren, kun je lopend voor het goede doel. Ik heb even wat dingetjes verzameld. Lopen voor Kliniclounge tijdens de New York mar uh, Marathon. Uh, run voor Kika tijdens de New York Marathon. Maar je kunt ook rennen voor Kika in Eindhoven, Rotterdam en Ede, noem het maar op. Uh, op 12 oktober uh, heb je de Diabetes. Uh, Bidit Run voor het Diabetesfonds. Je kunt op 1 november nog aan de Bergrace By Night meedoen... tussen Wageningen en Rhenen. En geld ophalen voor de stichting Alertis... beheert het Berendbos van Oude Hans Dierenpark. Uh, je kunt volgend weekend nog meedoen... hoewel de inschrijving al gesloten is... want ik kon ook nu, me niet meer inschrijven voor de Singelloop. Dat is in Utrecht. Uh, Goede doel is onderzoek naar jeugdreuma. Er zijn ook allerlei gesponsorde uh, uh, lopen... georganiseerd door scholen. Kortom, je kunt van alles en wat en nog wat gaan lopen voor het goede doel. Ja, maar dan gaat het dus meestal om hardlopen, soms over, over fietsen. Fietsen, fietsen ja? ook, uh, Alptu 6 natuurlijk, kankerbestrijding... Ja. Tour du Alts is voor de ALS-stichting... Uh, Dam tot Dam, fiets, classic. Maar uh, voor al die loopvols. andere sporten, doen we die ook nog Allemaal een veel? Allemaal zwemmen, hebben we natuurlijk met de Amsterdam City, City Swim gezien. Je kunt gaan skiën voor Kika, basketballen voor een weeshuis in Ghana... hockeyen voor Unicef, 30 uur gaan badmintonnen... wederom voor Kika, korfballen voor Unicef, et cetera etc. Is het typische Nederlandse aangelegenheid dat sporten voor het goede doel? Um, de wortels liggen waarschijnlijk toch, de roots liggen wel in Amerika. Ik las een column van Mart Smeets op NuSportNL dat Amerikaanse sporters een vast goed doelpakket met zich meedragen. Vaak zijn ze ook woordvoerders, spokesmen of spokeswoman voor goede doelorganisaties. Vaak hebben die sportmensen in Amerika ook, die hebben vaak ook nog een eigen charity foundation, een eigen goed, uh, goede doelorganisatie. Denk aan Mohammed Ali, Lance Armstrong, Tiger Woods, Andre Agassi. Die hebben allemaal eigen goede doelenorganisaties. Maar ook in Nederland zie je een sterke stijging van fondsenwerving... In, uh, particuliere via particuliere organisaties... waarbij vooral werven via sportevenementen steeds populairder is geworden. En het helpt dus, Kellen. Je haalt geld op. Als je kijkt naar Alpdu 6, 25 miljoen. Enorme bak geld. Enorme bak geld. En dan, uh, als je realiseert dat het in 2006 is begonnen met 66 deelnemers... en er uh, net uh, iets meer dan 3,5 ton werd opgehaald... en nu 25 miljoen, uh, is het dus ongelooflijk veel wat ja. daar wordt binnengehaald. En al die kleintjes... En die kleintjes bij elkaar halen ook uh, nou ja, bedragen. Dat kan van enkele 10.000 euro zijn tot, tot tonnen. Uh, het, uh, kijk je naar dat die Amsterdam City, City Swim, die haalde vorig jaar nog 740.000 euro op. Nu al 1,7 miljoen, dus dat gaat heel hard. En uh, die organisaties hebben dat hard nodig, want uh, de inkomsten uit de fondswerving zijn wat teruggenomen niet zo heel veel maar zijn toch wat teruggevallen maar met name vanuit de sportactiviteiten is dat weer toegenomen en het aantal sportevenementen voor het goede doel is dus duidelijk wekkend um, maar denk je dat mensen ook moe kunnen worden dat dit soort activiteiten voor het goede doel aan slaktaage onderhevig kan zijn? Nou, ik denk niet zozeer dat het gaat om die slijtage. Uh, wat, wat meer een probleem is, is toch de recessie. Uh, de Volkskrant die schreef de O2 juli nog een artikel over... In, uh, dat goede doelen zijn uiteindelijk niet immuun voor de recessie. He, je ziet toch ook dat de koopkracht van de Nederlanders de afgelopen twee jaar is gedaald. Dus houden Nederlanders minder geld over voor goede doelen. Maar Nederlanders zijn nog altijd, zeker in vergelijking tot andere landen, zeer vrijgevig. En jij loopt weer mee. Ben ja, en leuk. het is ook leuk. Het is een leuke combinatie. Je gaat wedstrijd meedoen. En ja, uiteindelijk betaal je ook wat aan het goede doel. Dus ik denk wat dat betreft, hè, als je ziet hoe dat hardlopen, hoe dat doorgroeit en doorgroeit, ja, uh, elke en organisatie... Zoveel, als je mij vraagt wil je mij sponsoren, dan, dan, dan, moet ik, dan moet ik als het ware meedoen natuurlijk. Ja, misschien moet ik ook voor jou gaan hardlopen. Hè? Die ik heb, ik heb niks te kiezen. Nee, maar zo werkt het wel, hè. Vrienden... Je en... hebt niks, nou, er zijn ook wel mogelijkheden om je eigen doelen te bepalen. Dat kan ook bij de dam damloop zag ik ook, dat je ook nog je eigen doelen kunt bepalen. Maar uh, nee, wat dat betreft is het, uh, ziet het er zonder uit, dat mensen blijven Blijven we dat doen? Vinden ze leuk? Schakel Borremans, gaat tot volgende week. Tot volgende week. De televisie van vanavond die gaat in het programma Levy over onszelf. De publieke omroep. Er moeten honderden miljoenen euro's bezuinigd worden. Maar er breekt geen opstand uit in Hilversum. En Gideon Levy zoekt uit waarom dat zo is. Een zoektocht die hem ook brengt bij de staatssecretaris Sander Dekker. En daar stelt hij vast dat achter de cijfers alleen bespaardrift zit. Geen visie. Eigenlijk alleen maar meer reden om in actie te komen. Kortom, wat doe ik hier nog? Uh, Gideon Levy om vijf en half negen op Nederland 2. Vanwege de week van de dementie. Vanavond de eerste aflevering in het de tweeluik Dementie en Dan. En dit tweeluik richt zich op wat patiënten nog wel kunnen. Zoals piano spelen of optreden. Om negen uur ook op Nederland 2. En morgenavond rond dezelfde tijd deel 2 daarvan. En op dezelfde zender na Nieuwsuur een documentaire. Holland Doc met een van de jongens. De humanistisch-geestelijke verzorger Martien Hulsman... praat met leden van het 42e bataillon der Limburgse Jagers. En dan gaat het over zaken van leven en dood. Hoe is het bijvoorbeeld om een vijand te doden? Het zijn echte levensvragen dus. Om 11 uur op Nederland 2. De Gids.fm kunt u volgen via Twitter. En wilt u meediscussiëren over wat u in dit programma heeft gehoord... dan kunt u terecht op onze Facebookpagina. Zometeen lunch met Jurgen van den Berg. Hij is terug. Surf naar de Gids.fm. Grattige dag. Dag.